4 uur. De Radio 1 Sportzone. Luciana Carrasso en Tom van Hek. Uh, goedemiddag. Uh, ja, het is crisis, maar toch is het nog zo druk in het Europees luchtruim... dat het beter georganiseerd moet worden. Daarover straks een Nederlander die dat voor elkaar probeert te krijgen. We hebben ook aandacht voor de spanning tussen Turkije en Syrië. We zijn ook bij de sport. Tennis vanaf het heilige gras van Wimbledon. Eerst krijgt u het NOS nieuws van Mark Visser. De Tweede Kamer wil dat er onmiddellijk een eind komt aan het experiment met vrije tandartstarieven. PVV-Kamerlid Agema sluit zich aan bij de PVDA, SP, GroenLinks... en daarmee wil een Kamermeerderheid de proef staken. We zijn altijd uh, groot voorstander van experimenten... want uh, daardoor kun je ook vaak dingen verbeteren, zoals minder regels in de zorg. Maar dit experiment is uh, duidelijk mislukt en uh, de prijzen stijgen in alle sectoren. En uh, wij vinden het onterecht om deze prijsverhoging op een bordje neer te leggen van de burger. Dus het moet teruggedraaid worden en wel zo snel mogelijk.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 Doge Raad wijst het herzieningsverzoek met betrekking tot de vuurwerkramp af. Oud-directeur Bakker van SE Fireworks is in 2003 veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf wegens het overtreden van milieuwetten en dood door schuld. Hij vroeg begin dit jaar om herziening van zijn zaak, omdat er volgens hem nieuwe feiten waren opgedoken. De onderzoeksleider van de vuurwerkramp had namelijk opdracht gegeven tot het vernietigen van duizenden trapgesprekken. Als dat bij de behandeling bekend was geweest, had dit volgens Bakker moeten leiden tot niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie. De Hoge Raad wijst dit argument af, onder meer omdat het niet gaat om gesprekken van Bakker zelf. Bij de vuurwerkramp in mei 2000 kwamen 23 mensen om het leven. TomTom Tom en de ANWB gaan samenwerken om de file-informatie te verbeteren. Nu meldt de ANWB de verkeersinformatie op basis van het aantal kilometers. Met de informatie die TomTom Tom heeft kan ook de vertraging in tijd worden gegeven, zegt de ANWB. Ik zeg ook altijd maar, iedereen die dagelijks in de spits staat, die weet ongeveer zijn reistijd wel. Die hoeven we niet te noemen, maar als het excessief is, bijvoorbeeld bij wegwerkzaamheden of bij een ongeluk, of bijvoorbeeld mensen die naar het strand willen, als die doorkrijgen dat ze er een uur lang over doen, ja, dan, dan zal er een andere keuze moeten worden gemaakt. En dat doen ze ook. Dus uh, we hopen ook dus, uh, zeg maar dat het wegennet hierdoor ook beter wordt benut. En dat mensen hun juiste keuze kunnen maken. TomTom Tom verzamelt de file gegevens onder meer via hun navigatiesystemen. De AWB gebruikt informatie van de Rijkswaterstaat en de Wegenwacht. Het derde deel van de biografie over schrijver Gerard Reven mag toch worden uitgegeven. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoge beroep bepaald. Vorig jaar verbood de rechtbank de uitgave van biograaf Nop Maas, de partner van Gerard Reven, Joop Schafthuizen. Die wilde niet dat het boek werd gepubliceerd omdat er citaten uit niet eerder verschenen werk in zitten. Schafthuizen vindt dat door die citaten een verkeerd beeld ontstaat van het leven van de in 2006 overleden Reven. Het Hof vindt dat het derde deel van de biografie toch mag worden uitgegeven... omdat Schafthuizen eerder meerdere keren toestemming heeft gegeven voor de publicatie. Het weer wolkenvelden en af en toe zon. Het is tussen de 17 en 22 graden. Morgen eerst bewolkt en wat regen, in de middag droger en mogelijk wat zon. ANWB-verkeersinformatie met 14 files, bij opgeteld 55 kilometer. Een paar bijzonderheden. Op de Ring Amsterdam, de A10 Zuid, richting Den Haag. Er staat bij knop het Amstel nog drie kilometer na een ongeluk. Daar zijn inmiddels wel alle rijstoken weer open. Andere kant op tussen Geuzeveld en rij 6 kilometer. Daar staat een auto en die blokkeert daar de rechter rijstok. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Daar is een vrachtwagen stilgevallen bij de Afrit Den Dolder. Er staat drie kilometer en bij de Afrit in Dolder is de rechterreis ook dicht. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Komend uur ons politiek panel. Dat gaat over de partijcongressen die eraan zitten te komen... en de onrust bij de Partij voor de Arbeid. En de politievakbond van de Arbeid. Ja, de politievakbond wil graag dat het personeel beter beschermd wordt... tegen slechte beeldvorming naar aanleiding van filmpjes op internet. Ook dat komend uur. Hier zijn Lucella Carrasso en Tom van Hek. Maar eerst gaan wij het hebben over Syrië en Turkije... want volgens minister Roosentaal geeft de NAVO een duidelijk signaal af aan Syrië... met het scherp veroordelen van het neerhalen van een Turkse straaljager. Verslaggever Wilco Boom vraagt aan Rosenthal of hij denkt... dat ze in het Syrische Damaskus wakker liggen van deze scherpe veroordeling. Ik mag hopen dat ze, dat, dat ze het signaal begrijpen. We hebben gisteren in Brussel met de ministers van Buitenlandse Zaken... een scherpe veroordeling uitgesproken. Dat doet nu de NAVO, dus 28 lidstaten van de NAVO. En dat moet toch bij de Syriërs wel doorkomen, mag ik hopen. En welk signaal wordt daar dan eigenlijk mee afgegeven? Wat zegt de NAVO hiermee? De NAVO zegt hiermee dat al die 28 landen onverkort achter Turkije staan. Of althans 27 staan achter het 28 ste ...lid van de NAVO Turkije. En dat is van belang. Dat geeft dus aan de bondgenootschappelijke solidariteit die bij deze situatie hoort. Denkt u dat uh, Turkije zich hiermee voldoende gesteund weet? Ik weet dat Turkije zich hiermee voldoende gesteund weet. Turkije heeft gevraagd om een snelle uh, politieke consultatie van de NAVO. Die heeft dus uh, meteen plaats gehad de dag nadat dat werd gevraagd. En uh, Turkije is hier heel uh, tevreden mee. Uh, aanvankelijk werd er even over gesproken dat Turkije artikel 5 zou inroepen van het NAVO-verdrag. Een aanval op één is een aanval op alle. Dat is niet aan de orde geweest? Dat is niet aan de orde geweest. Dat is ook een uh, dat is wat dan in, in goed Frans heet een kanaar. He, dus een, uh, een uh, mededeling die nergens op stoelt. Uh, Turkije is dat helemaal niet van plan geweest? Turkije is dat ook niet van plan geweest. En is dat nu ook uitgesloten dat dat alsnog in een later stadium aan de orde komt? Ik ga bij dit soort zaken nooit praten over als... Als dan situaties. Ik praat nu over de situatie die zich nu voordoet. Uh, Syrië heeft uh, een uh, onbewapend uh, vliegtuig van Turkije neergeschoten. Zonder waarschuwing. Dat is ernstig. Dat, dat is zeer zorgwekkend. Dat hebben we ook meteen al uh, in het weekend gezegd. Daar is overheen gekomen, de tweede mededeling van Turkije... dat er ook een uh, verkenningsvliegtuig van uh, Turkije uh, beschoten is weliswaar zonder noodlottig gevolg. Dat alles bij elkaar geeft aan dat we hier met een ernstige situatie te maken hebben. Dat brengt ook met zich mee dat de NAVO onmiddellijk voor die politieke consultatie... op basis van artikel 4 van het NAVO-verdrag bij elkaar is geweest. Dat geeft ook aan dat binnen een, een luttel aantal uren besloten is tot een, tot een mededeling... dat uh, de 28 lidstaten Syrië hiervoor krachtig veroordelen. Dat moet toch Syrië wel uh, nu, mag ik hopen, te denken geven. Hoe explosief is die situatie nu? Ik ga er vanuit dat de... Laat ik, laat ik het zo zeggen. De beheerste reactie van Turkije in het weekend geeft aan dat Turkije, en dat doet ook de NAVO, er alles aan doet om de zaak niet te laten escaleren. En ook dat moet een signaal zijn naar Syrië toe. Uh, juist zodat je je zo beheerst uh, opstelt, moet het aan Syrië duidelijk zijn... dat het de NAVO echt ernst is. Minister Roosentaal was dat. Straks praten wij hier in de studio verder met Ali Yazgili van het Turkije-instituut over de spanningen tussen Turkije en Syrië. Kom, Dat zei ik al. We hoorden net minister Roosentaal over de verhouding Turkije-Syrië. Jarenlang waren dat natuurlijk bevriende buurlanden. Uh, en nu is het geheel anders door het neerhalen van die Turkse straaljager door Syrië. We praten verder over dit onderwerp met Ali Yazgili van het Turkije Instituut. Goedemiddag. Goedemiddag. Heeft het u uh, verrast de ontwikkelingen van de afgelopen week tussen Syrië en Turkije? Nou, wel, de escalatie. Uh, overigens uh, zijn Turkije en Syrië niet jarenlang goede buren en goede vrienden. Dat is pas iets van de afgelopen pa paar jaar. Ja. Uh, in de jaren negentig uh, bevonden ze zichzelf op voet van oorlog. Ja, ja, zeker. Maar de laatste jaren ging het toch hartstikke goed. Absoluut. Tot aan gemeenschappelijke zittingen van het parlement, uh, althans van het gedeelte van het parlement toe. Ja, en wat is het moment geweest dat dat ging veranderen? Want dat was niet afgelopen vrijdag bij die straaljager. Nee, dat, dat, dat speelt natuurlijk al langer. Um, Turkije heeft zich al uh, langer uitgesproken tegen uh, het geweld uh, van, uh, van Assad uh, in zijn regio. En, uh, en dat is uh, Assad natuurlijk uh, uh, dat door Assad uh, Turkije niet in dank afgenomen, natuurlijk. Nee, en uh, wat maakt een goede band met Syrië belangrijk voor Turkije? Waarom was het die, die jaren hiervoor wel goed tussen beide landen? Turkije bevindt zich natuurlijk in een hele volatiele regio. Um, het, het land wil uh, stabiliteit in zijn omgeving... Uh, he, om, om ook als handelspartner te profiteren... als grootste en belangrijkste economie. Wat je nu ziet, is dat het land slechte betrekkingen heeft in zijn regio. Er is bijna geen contact, of er is geen contact met Cyprus. Er is slecht contact, of bijzonder weinig contact met Iran. Irak is pas sinds een paar jaar weer een beetje stabiel. En nog meer onrust in zijn regio is iets wat Turkije zich absoluut niet kan en wil permitteren. Maar toch ja, is die onrust er nu een beetje... wat hoort u trouwens uit Turkije zelf? Wat, wat zijn de gevoelens in Turkije zelf... naar aanleiding van wat er nu gebeurd is? Nou ja, wat, wat je heel erg sterk merkt... Um, uh, is in de publieke opinie... wil men een reactie zien. Um, je kunt wat dat betreft een parallel trekken... met het uh, zogenaamde Mavi-Marmara-incident... een uh, aantal jaren geleden... waarbij een uh, Turks schip uh, werd geënterd... door Israëlische mariniers. Dat uh, leidde tot uh, uh, een geval van zeven of achttal doden... Daar is heel veel kritiek op geweest. Uh, met name het optreden van Turkije zelf daarna. Men probeerde via het internationaal recht ze gelijk te halen. Men eiste heel verbaal, heel nadrukkelijk compensatie en excuses. Financiële genoegdoening. Maar ze deden verder weinig. Er is weinig van, uh, van het recht gekomen. En uh, dat dreigt eigenlijk nu ook. Ja, want, want dat was inderdaad ook mijn volgende vraag. Er zijn tot nu toe harde woorden gevallen van de premier en dergelijke. Maar eh, vinden de mensen dat dan genoeg? Staan ze daarachter, die aanpak die nu gevolgd is? Of, of willen ze in, in stilte een beetje meer? Nou, deze premier is natuurlijk ook bekend uh, om zijn uh, verbale uh, uitspattingen. He, hij, uh, uh, de megafoon is hem naderbij dan, uh, uh, dan een pepermuntje, bij wijze van spreken. En je ziet ook heel nadrukkelijk dat die reactie vandaag meteen na uh, de verklaring van de NAVO bedoeld was uh, voor, het, voor, het, uh, voor, het, voor de publieke opinie. Hele felle bewoordingen, terwijl de uitspraken van de NAVO uh, redelijk uh, uh, yeah, uh, constructief waren, moet ik haar zeggen. Niet, niet al te hard. Maar de, de mensen in de straat denk, nemen die hier dan genoegen mee, of, of gaat het er overal op de pleinen en in de in andere plekken over? Van er zou meer moeten gebeuren. Nou, ook, ook, de, ook de Turkse bevolking wil niet in een, uh, in een uh, uitzichtloos conflict gezogen worden. Bovendien speelt natuurlijk ook een rol dat Turkije op dit moment uh, al te maken heeft met grote interne spanningen. De Koerische kwestie speelt behoorlijk op. Uh, dat uh, is een situatie die nog verder opgespeeld kan worden uh, op het moment dat uh, er daadwerkelijk een conflict dreigt met Syrië. In de jaren 90 kwamen beide landen tegenover elkaar te staan, onder meer omdat Syrië heel veel steun gaf, logistiek, militair uh, aan de PKK. Daarnaast heeft Turkije zelf ook te maken met een een hele grote uh, Allewitische bevolking die um, en een alawitische bevolking. Alawieten zijn dus de, de bevolkingsgroep uh, die in feite uh, Assad steunt in Syrië uh, en die wonen in, de, in Turkije, althans voornamelijk in de provincie Hattijs, Arabisch-talig, uh, uh, Arabische Alawiten, oftewel Alawite. Uh, En daar is uh, kritiek op Assad niet uh, vanzelfsprekend en zeker hey, dus, geen ingrijpen. Dus Erdogan is er ook bang voor als hij te hard ingrijpt of uh, sancties afkondigt, dat hij dan gedonder in eigen land krijgt. Met of die be bevolkingsgroep of met de Koerden. Nou... Sancties is uh, daar gelaten. Uh, het gaat natuurlijk met name om... Uh, wat, wat zouden die sancties dan moeten zijn? Er is al nauwelijks contact. Uh, de betrekkingen zijn al bevroren. Nu, uh, ja. Op dit moment, precies. Uh, dus die sancties kunnen bestaan bijvoorbeeld uit het afsluiten van de watertoevoer naar Syrië. Turkije heeft hele grote stuwdammen gebouwd uh, in uh, het gebied van de Eufraat en Tigris... waarmee in feite Syrië afgesloten kan worden. Maar daar tref je niet zozeer het regime mee als natuurlijk wel uh, de Syriërs. Plus het kan als een daad van agressie worden opgevat door de Syriërs zelf natuurlijk. En dan zijn de poppen helemaal aan het Bijvoorbeeld, dansen. Bijvoorbeeld. Een ander alternatief zou kunnen zijn... om de elektriciteitstoevoer naar Syrië af te sluiten. Ook dat is mogelijk. Maar op dit moment, dat heel duidelijk heeft de premier gesteld... alle opties liggen op tafel. Ook militairen, dus ook andere sancties. Alle opties liggen op tafel, het zal natuurlijk ook heel uh, afhankelijk zijn van het gedrag wat nu vertoond gaat worden aan beide zijden, zeg maar, Ik, de komende uh, dagen, weken. W hoe gaat dat? Ga je dan toch weer even boven land vliegen en kijken wat er gebeurt? Hoe, hoe gaat zoiets? Ik denk dat beide of alle partijen belang hebben bij het downplayen van de situatie. Kijk, als, uh, de, als de buitenwereld daadwerkelijk had willen ingrijpen in Syrië, was dit de aanleiding geweest in NAVO-verband bijvoorbeeld had men, was dit een reden geweest... om het regime van Assad omver te, te werpen. Maar goed, de vraag is, wat moet er dan gebeuren na Assad? Dat hebben we in Libië gezien. We hebben het zelf lange tijd in Irak gezien. Niemand heeft er baat bij op dit moment... Ook Assad niet om uh, de situatie verder te, te doen opspelen. Assad heeft zijn boodschap uitgezonden. Het luchtafweersgeschut van Syrië uh, is uh, he, is staat gereed en werkt. Uh, denk erom, buitenland bemoeiend, altijd veel met mijn zaken. Want zo ziet u het echt als een waarschuwing van Assad. Niet, niet als iets per ongeluks, hè, wat ook wel is gesuggereerd? Ja, ik denk het persoonlijk niet. Uh, die, vluchten, die testvluchten vinden natuurlijk dagelijks plaats. Mm. Het is een gebied uh, waar Turkije een aantal militaire bases heeft. Um, daarnaast is. Uh, zou de procedure zijn dat er een waarschuwing zou volgen, uh, naar aanleiding van de schending van het uh, Syrische luchtruim door het Turkse vliegtuig? Die waarschuwing heeft uh, niet plaatsgevonden. Men is meteen overgegaan uh, tot, uh, uh, tot het beschieten van het vliegtuig. Dus ik vermoed persoonlijk dat het een boodschap is. En uh, er is natuurlijk ook al, uh, in april ook al eerder een schending geweest van het Turkse territorium toen uh, Syrische militairen over de grens schoten richting uh, Syrische ja. opstandelingen. Maar, maar, maar verwacht u dan ook dat de komende dagen bijvoorbeeld die testvluchten vinden niet meer plaats? Iedereen trekt zich als het ware heel even terug om te deescaleren? Ik vermoed dat de, de, de Turkse zijde zal heel erg uh, sterk hameren op uh, excuses dan wel financiële compensatie uh, van, uh, van Syrië. Dat, die signalen die merk je eigenlijk al. Turkije heeft het gezegd dat men, in, dat men dus in lijn van het internationaal recht uh, zal, zal optreden. En ik kan me voorstellen dat, dat er vanuit Syrië, uh, misschien wordt a, uh, ook op, uh, aangestuurd op een onafhankelijk onderzoek, waar dat vliegtuig zich nou precies bevond, of het nou daadwerkelijk in het Syrische luchtruim is neergeschoten, of in uh, internationale uh, wateren eigenlijk, of in internationale, gebied zoals, uh, internationale luchtruim zoals uh, de Turken suggereren. Uh, nou is die scherpe veroordeling van de NAVO er geweest. U zegt iedereen uh, is erop uit om verdere escalatie te voorkomen. Uh, dat is de wens van een. ieder. ziet u ook nog risico's dat het toch nog ergens helemaal fout zou kunnen gaan? Nou, dat, dat kan altijd. Zo'n incident als dit toont het aan. Mochten zich nou uh, nu wel een toevallig uh, nieuw gewelddadig incident uh, uh, voordoen... Dat dan, dan wordt het heel lastig voor, voor Turkije... Uh, en daarmee ook voor zijn NAVO-partners... Uh, om zich afzijdig te houden. Ik denk dat de publieke opinie uh, de druk zal heel erg toenemen in Turkije. Tegelijkertijd, hè, ondanks de megafoon... Uh, Politiek van, van deze premier denk ik niet uh, dat Turkije zich uh, in een oorlog wil uh, laten zuigen. Goed, Ali Yasgili van het Turkije-Instituut, dank uh, voor uw analyse. Graag gedaan. Goedemiddag. Graag gedaan. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds. De Radio 1 Sportzomer van 2012. Aan tennissen op Wimbledon. Uh, Mark Brasser. Ik dacht even dat Serena Williams het toernooi al gewonnen had... omdat ze in een galajurk verscheen. Maar dat was een ja. pakje wat ze uitteen, geloof ik. Hè, toch? Het moet nog ja, beginnen, dat, he, geloof ik. Ja, het, het moet nog beginnen, inderdaad. Uh, ja, het zag er inderdaad heel indrukwekkend uit. Ja. Dus te hopen dat, uh, dat er spel er ook indrukwekkend uitziet. Uh, uh, beter dan haar zus, in ieder geval... die er gisteren uh, vrij roemloos uh, uitging. Ja, ze speelt uh, zometeen... ze begint zometeen uh, tegen Barbara Zaglefova strikova hele mondvol, uit Tsjechië... Uh, interessante partij in zoverre voor Robin Hazen. Omdat hij de volgende partij op die baan speelt tegen Juan Martín Del Potro. Uh, ze zijn weer begonnen. Het heeft even een beetje nou, regen. Was het niet. Dat mag eigenlijk ook geen naam hebben. Een paar spatjes. Toch even de zeilen snel over de baan. Spelers zijn er eventjes, uh, eventjes af geweest. Klein okay. beetje op onthoud. Maar er wordt weer uh, volop getennist hier op uh, dag 2 van Wimbledon. We hebben onder meer gezien hoe Petra Kvitova, de, de winnares van vorig jaar bij de vrouwen... hoe die doorging naar de tweede ronde. Had wel uh, veel moeite met een speelstrijd. Oezbekistan. Die luistert naar de naam Akul Amun Muradova. Het is een prachtige voor Scrabble. 6-4 en 6-4. En we hebben gezien dat Jaroslava Svedova haar wedstrijd won. En dat is weer interessant. Want dat is de volgende tegenstander van okay, Kiki Bertens. Nee, Svedova die onlangs doorbrak in Parijs op Roland Garros waar ze de kwartfinales haalde. Leuk voor de Belgen. David Gauvin is door. Mooie overwinning in vier sets op Bernard Tomic. Ja, en, en nu op het moment staat er ook een, een, een prachtige partij op de banen. baan. Een uh, partij op en één. De wedstrijd tussen Joe Wilfried Tsonga en Leighton Hewitt. Eerste set gewonnen door Tsonga met 6-3. Op het Centercourt uh, zijn twee heren bezig met uh, inserveren inmiddels. Dat betekent dat de partij uh, bijna gaat beginnen. Dat zijn de heren Nadal en Bellucci. Uh, Rafael en Nadal dus. Hij gaat aan zijn eerste ronde partij beginnen. En dan na deze partij krijgen we ook op het Centercourt nog Andy Murray tegen Nicolai Davidenko. Geweldig programma vandaag op het Centercourt. Met eerst Kvitova nu Nadal en daarna nog Andy Murray. Um, Serena Williams gaat dus uh, zo meteen beginnen aan haar partij. Op het Centercourt zijn ze er bijna klaar voor. Het is gelukkig weer droog. Er kan gespeeld worden. Ik zou zeggen, laten we er een mooie restant van de dag van maken. Mooi. We horen jou later, Mark Brasser. Dan nu tijd voor een van de favorieten van deze muziek I am a man you see and one day I will be a Light in the morning sun Lazy pulling daisies that do be past three. A light in the morning sun It's a party.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 Wordt niet alleen 's ochtends gedraaid Lion in the morningsen, maar ook iedere middag. Radio 1, Sportzomer tweets. Daar is hij weer, Luc Ikink. En die stort zich vandaag op het leed van Out International's, Luc. Ja, dit is het verhaal van Ronald de Boer... die alleen achterbleef in Kiev. Ronald de Boer was met vrienden in Oekraïne achtergebleven... want na de uitschakeling van het Nederlandse zelftal werd het pas echt gezellig daar in Oost-Europa. Samen met bijvoorbeeld Ed Denny Hesp en Ed Pierre VH17. Pierre van Hooydum dus, deed hij mee aan een geweldig golftoernooi. En met succes, via Ed Frank Ronald 1970... tweed Ronald tweede plek achter Shevchenko... en de longest drive gewonnen. Al met al niet slecht. Kortom... Vakantie van het jaar, maar goed, aan alles komt een eind. En niet vermoedend stort Ronald de Boer zich in het avontuur van zijn leven. Het verhaal begint deze ochtend bij Danny Hesp, at Danny Hesp, de voorzitter van de vereniging van contractspelers. Hij tweet, op het vliegveld van Kiev, Ronald heeft zijn paspoort in het hotel laten liggen. Hashtag slaapkop. Om 10.37 a.m. plaatst Ronald een hartverscheurende noodkreet op Ed Frank Ronald 1970. Sta in Kiev met paspoort. Wat denk je? Vlucht geboekt. Help wil graag met KL 1386 van 14 uur 10 mee. Kan dat? Hij tweett aan KLM. In tijden van nood dan weet je pas echt wie de echte vrienden zijn. Ed Denny Hesp, die tweet... See you in Holland, Roland. En Pierre van Hooydonk, die zegt... Kan iemand een potje katen met mijn vriend Ronald in Kiev vandaag? Want we moeten hem achterlaten. En even later tweet hij nog een foto. Pierre van Hooydonk naast drie lege stoelen. Hoezo overboekt, zegt hij. Blijf luisteren, zo meteen hoor je hoe dat afloopt. Eerst even Mario Balotelli, die Italiaanse mafkees die speelt nog steeds op het EK. Hij heeft nog niemand geslagen en gedraagt zich voor zijn doen voorbeeldig. Zijn levensmotto is Why Always Me, omdat hij zich stoorde aan het, tijd, uh, aan het feit dat toen hij een tijdje terug vuurwerk afstak in zijn hotelkamer, dat daar ineens heel veel kritiek op kwam. In het hoofd van Balotelli is iedereen tegen Balotelli. Een muzikant, Tinchy Strider, maakte daarom een liedje voor Super Mario. De Mario Balotelli-song Why Always Me. Back! Het nummer krijgt heel veel reacties op Twitter. Shade die zegt dat de uitspraak Why Always Me is bedacht door Erik Cantona... en gestolen door Balotelli. En op Twitter wordt hij ook veel vergeleken met Anfan Terribles... als Cantona en Cascoin. Terug naar Ronald de Boer. Daar staat hij dan. Hè. Moedersiel alleen in het verre Kiev. Geen vlucht die hem naar huis kan brengen. En hij probeert echt van alles. Aan Ruud Gullit vraagt hij of hij via Twitter niet met hem mee mag vliegen. Ruud maakt namelijk reclame voor KLM, dus die heeft wat lijntjes. En aan Ed KLM zegt hij op de klapstoel mee is ook prima hoor. Hashtag laat me hier niet staan. Nou, dan komt er hulp. Ed KLM vraagt of Ronald via het afgeschermde direct message... een service nummer kan doorsturen. Nou, dat doet hij. 56694 en nog een aantal nummers. Uh, Ronald had even geen zin in direct message... en plaatst het lekker meteen op Twitter. Wordt hij ook nog getipt? Nooit dat soort gegevens over het open internet verspreiden, Ronald. Kunnen mensen misbruik van maken? Het jakel tappie, die tipt dat. Wordt gezocht en na lange tijd komt KLM met nieuws. We zien dat je een Ukraine, Ukraine International Airlines ticket hebt, Ronald. Helaas kunnen we dat vanaf hier niet voor je regelen. Dus ze reageren ook nog. Ja. En dan stort een Twitter timeline in. Heel even zijn alle tweets Stil in zijn leven mee met Ed Frank Ronald 1970. En dan vooral het Ronald gedeelte. Vraag die rondging: Moet Ronald nu voor altijd in Kiev blijven? Nee. Ronald die tweet dat hij net instapt voor een vlucht naar Wenen. Hij had zelf al een ticket geregeld. Nou, spannend allemaal, hè. Goed. Uh, veel lof op Twitter is er ook voor Kiki Bertens. Ze won op Wimbledon van de geplaatste nummer 21 van de wereld. Savarova, 6-3, 6-0. Raymond Sluiter, die tweet een reactie van Bertens... Gras is hem op de voetballen, schijnt ze te hebben gezegd. De prestatie van Kiki Berndt maakt hashtag Wimbledon Worldwide Trending Topic. En dan tenslotte nog even de ontknopping van het EK Lacrosse. Ja, ja, ja, via, ja via het EC12 Lacrosse, allemaal te volgen. Nederland verloor de laatste poolwedstrijd van Engeland met 18-4. De vrouwen wonnen wel, heel goed, 17-3 van Oostenrijk. En dan denk je, het is voorbij... Is niet zo. Ze kunnen alsnog door naar de kwartfinale met een hele ra rare regeling. Vanavond spelen ze tegen Tsjechië. Vanavond spelen ze tegen Tsjechië. Hup Nederland. Nederland. Ja. Luc King, dankjewel. Tot morgen. En blijf Ronald de Boer volgen vanuit Wenen ja, of hij dat nog hierheen komt. Tijd voor het uh, nieuws van half vijf, het NMS-nieuws met Mark Visser. Terzien is verzoek met betrekking tot de vuurwerkramp door de Hoge Raad afgewezen. In 2003 werd oud-directeur Bakker veroordeeld tot er een jaar gevangenisstraf... Onder meer voor dood door schuld. Hij vroeg begin het jaar om herziening van zijn zaak... omdat er volgens hem nieuwe feiten waren opgedoken. Maar de Hoge Raad heeft zijn verzoek dus afgewezen. Een Kamermeerderheid wilde proef met vrije tandartstarieven staken. PVV heeft zich aangesloten bij de PvdA, SP en GroenLinks. Het eerste kwartaal zouden de tarieven met bijna 10 zijn gestegen...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 En majoor Boshart krijgt een eigen brug. Amstelveen vernoemt een nieuwe brug in het Broerse Park... naar het boegbeeld van het leger des Hels, die in 2007 overleed. De brug ligt vlakbij een voormalige kweekschool van het leger... waar de majoor in 1932 een tijdje heeft gezeten. Volgens een woordvoerder van de gemeente wordt voor de brug gekozen... omdat die symbool staat voor verbinding. Tot zo de hoofdpunten uit het nieuws. En dit is de ANWB verkeersinformatie Met 80 kilometer files is het een vrij normale avondspits. De meeste files staan rond Utrecht en Rotterdam. Een paar opvallende files op de A1 richting Amsterdam... staat 2 kilometer bij Knopend Watergaansmeer. Wat komt er een ongeluk? Daar zijn vijf auto's bij betrokken en er zijn twee rijstroken dicht. A12 Den Haag naar Utrecht. Tussen het Ouderijn en Knopend Lunetten, 4 kilometer. Wat komt er een ongeluk op de A27? Daar zijn ook twee rijstroken dicht. En op de A20 richting Hoek van Holland. Bij Nieuwkerk aan de IJssel staat er vier kilometer. Daar is een auto stilgevallen. Die blokkeert bij Nieuwkerk aan de IJssel de rechte rijstok. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. We gaan zo met uh, Max van Wezel en Thijs Niemands Fabriek lekker over politiek praten. Maar eerst gaan we naar de politie, want een storm van kritiek brak los toen beelden op YouTube verschenen van een aanhouding in Rotterdam. Agenten deelden een paar zaken trappen uit aan een man die ogenschijnlijk niks deed. Het korps zelf zijn te zijn kamerleden stelden vragen en alles kwam heel breed uit in het nieuws. Nu een week later blijkt de agenten volgens onderzoek haar werk juist goed gedaan te hebben. Die man was gevaarlijk en agressief en het geweld van de politie was gepast. Maar onder politiemensen is de zaak nog niet af, men is geschrokken van alle reacties. ga erover praten met Gert van de Kamp van de politievakorganisatie AZ. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, wat hoort u zoal zeg maar, vanuit, vanuit de agenten, met name zelf, hoe is het aangekomen? Uh, het is vorige week natuurlijk heel hard aangekomen, omdat er uh, al heel snel conclusies werden getrokken. En eigenlijk al een nou ja, publiekere veroordeling plaatsvond, terwijl de collega's naar hun wijze van zien hun werk goed hadden gedaan. En nou ja, dat die conclusies er vooral zijn getrokken na een goed onderzoek. Uh, voordat er goed onderzoek was gericht. En ja, dat is hard aangekomen. En binnen de politie, niet alleen in Rotterdam, uh, maar ook in heel Nederland... is dat het gesprek van de dag geweest. En, en, en wat doet dat met, met mensen in, in hun dagelijks werk, zeg maar? Nou, kijk, politiemensen weten dat ze dagelijks opgenomen kunnen worden... en dat hun werk risico's inhoudt en dat zij dus voor de veiligheid moeten zorgen. En dat er dus uh, nou ja, alle reden is om dat zo goed en professioneel mogelijk te doen. En dat geweldstoepassing is uh, ja, aan de orde op het moment dat dat toegerechtvaardigd is... En dat zij dat ja, doen op een manier die, die gepast is en die past bij de situatie. En, ja, dan lijken beelden uh, soms het hele verhaal te vertellen. Maar ik denk dat we nu hier met z'n allen van zouden moeten leren... zowel politici als ook misschien de ombudsman wel... dat beelden zijn beelden, maar soms niet de waarheid of niet alleen de, de volledige waarheid. En ja, dat je dus je oordeel uh, op dat punt wel heel voorzichtig mee moet zijn... omdat de feiten wel eens tot iets heel anders zouden kunnen leiden. U zei ook de ombudsman wel. Loopt het onderzoek van de ombudsman nog? Maar ja, goed, uh, wij begrijpen dat hij vorige week uh, gezegd heeft dat hij dit soort zaken wil gaan onderzoeken. Mede naar aanleiding daarvan ook deze zaak. Ik ga hem daarover nog een brief sturen, want uh, ja, ik vind dat, dat alleen op beelden en alleen op uh, ja, wat je dan ziet. En dan al het gevoel creëren van, nee, ja, ik ben uh, geschokt en... Uh, ja, eigenlijk kan dit niet. En dan is natuurlijk de eerste vraag, hoe objectief is dat nog? En de ja. tweede vraag is, van, uh, ja, moet je dat aan de hand van alleen beelden doen? Of nee, moet je maar... juist het onderzoek eerst afwachten? Ja, dat, dat zou hij wel doen hoor. We hebben hem vorige week in de uitzending ja. gehad bij Radio 1 Sportzomer. En toen zei hij, ik wacht natuurlijk op het, op het Openbaar Ministerie, maar ga zelf ook kijken. En hij ging verder kijken dan alleen dat filmpje, zei hij toen. Ja, nou ja, dat, dat hoop ik dan ook. Hè. Ik, voor ons is heel belangrijk wat het openbaar ministerie daarvan vindt. De collega's hebben trouwens al vrij snel na het incident ook de nodige uh, nee, verplichte papieren ingevuld, Geweldrapportage. En ook dat strookt met wat uh, het verhaal uiteindelijk is. En ik hoop dat we nu gewoon daarvan leren, want ja, heel Nederland had zoiets van ja, deze politiemensen moeten geschorst en of ontslagen worden. Dat hoorde je veel mensen zeggen. Ja, dat beelden uh, ja, maar een beperkt deel van de werkelijkheid is... en dat je daar wel rekening mee moet houden... voordat je gaat concluderen, dan wel uh, zelfs veroordelen. En heeft u los van dit uh, incident het idee dat sowieso... Uh, het makkelijker maken van beelden overal kunnen publiceren... YouTube, al dit soort dingen... dat dat invloed heeft op de manier waarop de politie de werk gaat? Natuurlijk heeft het invloed en politiemensen juist om die reden zo zorgvuldig mogelijk te werk gaan. Omdat je weet dat het gefilmd wordt. Dat is helemaal niet erg. Dat mag ook allemaal. Maar het is dan wel netjes als je de kans biedt om een ordentelijk onderzoek te doen... en dat eerst af te wachten en dan te concluderen of het wel of niet gaat. Wat je ziet is dat politiemensen mogen in tegenstelling tot burgers... natuurlijk wel geweld gebruiken op het moment dat het gerechtvaardigd is... Um, nou, dat maakt dat ze een bijzondere positie hebben. Um, ja, en dat moet op een juiste wijze verantwoord worden en op een juiste wijze onderzocht. En zoals het er nu dan uitziet, um, lijkt het dat de collega's juist heel goed gehandeld hebben. Gezien datgene wat juist niet op het filmpje staat, maar wel gebeurd is. Tenslotte meneer van den Kamp, de agent uh, heeft ziek thuis gezeten. Alle ophef lijkt nu een beetje achter de rug. Is, kan zij dan weer gewoon aan het werk? Of, of laat dat ook sporen na? Nou ja, kijk, de, de organisatie had toen al geen reden om te schorsen. Dat lijkt achteraf gezien uh, uh, toen al een, een juiste beslissing. Maar natuurlijk draag, draagt het enorme sporen na. Want ja, um, heel Nederland heeft het erover gehad. Het is op alle nieuwscenters geweest. Er is in allerlei programma's over gepraat. Um, en uh, het gevoel van ja dat je staat voor de veiligheid en dat je daar ook risico's bij neemt, maar dat je dan ook nog de situatie kunt krijgen dat je zonder fatsoenlijk onderzoek... al veroordeeld wordt uh, door de publieke opinie, dat komt hard aan. En dat is voor politiemensen uh, maar ja, een absoluut vervelende situatie. En, en dat willen wij dus voorkomen. Ja, u had het net over dat logboek, hè? ik noem het maar even zo dat gelijk is ingevuld. Had het gescheeld als de politie van Rotterdam sneller openheid van zaken had gegeven? Misschien die dag zelf, zodat je de beeldvorming een klein beetje kantelt? Ja, maar dat is juist het probleem. Dat kan niet zomaar omdat dat dan vervolgens niet meer een zaak van alleen de politie is, maar van ook het Openbaar Ministerie. Dat mogen ze uh. niet. Ja, dat klopt. Hè. Dan, dan komt er een onderzoek en dan ga je dus niet uh, delen van dat onderzoek uh, of van de informatie vrijgeven. Dan ga je dus in de totaliteit kijken van wat is daar gebeurd en in de samenhang van die dingen komt er een oordeel. Daar is de politie dan niet meer vrij in om dat te doen. En ik denk dat het ook goed is dat burgers begrijpen dat je dat dan niet kunt doen pas nadat iedereen uh, er wat van uh, gevonden heeft en de feiten is de totaliteit op tafel liggen. Want ja, dan uh, kan je een heel raar beeld krijgen dat de ene dag de ene informatie komt en de volgende dag de andere informatie. En je wilt ook dat, dat burgers um, zien dat er grondig onderzoek wordt gedaan. en dat je niet losse onderdelen laat zien. Helder, uh, ik ga u danken voor uw toelichting die u ons heeft willen geven. Gert van der Kamp van de politievakorganisatie ACP, dank. Tot de liefst. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Lucella Carasso en Tom van Heck. Hek. Zo so is het goodbye. It's time to set you free is it time to let it fly is it time to, to let it bleed? bleed we used to take time to cover up the pain and deep below it burns. every sorrow You're silent. Someone new, Man well, uh, Escobar. Hoe staat uh, Rutte ervoor in Europa? Wat is er binnen de PVDA aan de hand? Wat kunnen wij verwachten van de partijcongressen? Aanstaande zaterdag ook van de PVDA. En wat zal die club Jonge Honden van de G500 bereiken? Een hoop uh, politieke onderwerpen om over te praten met parlementair journalisten Max van Wezel en Thijs Niemandsverdriet. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Zullen wij uh, beginnen met die eurotop uh, eind deze week. Die gaat een kant op die Rutte misschien niet zo zal uh, bevallen. Meer integratie in Europa. Max van Wezel, wordt dat een probleem, een groter probleem uh, tijdens de campagne dan het nu is? Ja, volgens mij een gigantisch probleem. Dat wordt een heel benard moment voor uh, Mark Rutte. Hij heeft nu nou al twee weken achter elkaar zijn uh, persconferentie op vrijdag gebruikt... om de parlementaire pers uit te leggen dat hij echt op één lijn zit... met Duitsland, met Angela Merkel, uh, dat hij allebei wij geen uh, politieke unie willen, geen bankenunie willen... geen belastingunie willen. En opeens begint de Duitse minister van Financiën gisteren over... ik wil een politieke unie, een bankenunie en een begrotingsunie. Ja, het is niemands verdriet, vind jij dat hij dat nog uit kan leggen? Ja, uh, het begint wel inderdaad een beetje moeizaam te worden. Uh, aan de andere kant is het wel, uh, vanuit zijn positie redeneert uh, het enige eigenlijk wat hij kan doen. Hij, uh, hij zit natuurlijk in... Opereert in Nederland in een heel moeilijk krachtenveld. Als hij uh, ja, te veel meegaat met Merkel. dan komt daar ter rechterzijde Geert Wilders uh, vertellen. dat doet Geert Wilders overigens al. dat Rutte ons uitlevert aan de technocraten in Brussel. En dan uh, uh, gaat hij. Uh, ja uh, houdt hij zich uh, te veel op de vlakte, dan, wordt er ook, uh, dan, dan krijgt hij ook gedonder in, uh, in Den Haag. Aan de andere kant met D66. Die zeggen van spreek je nou eens uit, wees eens duidelijk uh, waar je in Europa staat. Hij probeert een soort balanceeract vol te houden... dat hem um, wel, nu wel heel spannend begint te worden. Ja, waren jullie allebei op het uh, congres van de VVD afgelopen zaterdag? Ik ben regelmatig op een VVD-congres geweest, maar niet afgelopen zaterdag. Oké, okay, jij Max? Ik heb uh, gekeken op politiek 24, ja, want, maar ik heb het wel wordt, gezien. Ja, Er wordt over gezegd dat hij daar een beetje nou, anders dan normaal rondliep. Niet zo ontspannen. Wat, wat was jouw indruk van, van zijn toespraak? Nou, nou, ik vind dat een beetje interpretatie van de parlementaire pers. Uh, ze, ze, de veel kranten schreven, hij is altijd zo'n joviale, goedlachse man... en nu stond hij er heel stijf bij. Maar als ik zijn verkiezingsadviseur was, zou ik hem dat ook aangeraden hebben. Want uh, die, die naam van premier Glimlach en premier Wegwuif... Uh, duimen, duimen de lucht in, dat doet je geen goed als minister-president. Dus ik, ik denk dat ze hem hebben geadviseerd. Ga eens achter een katheder staan, lees eens een tekst van papier door... Uh, Papier voor en, en doe een beetje serieus. Nou, en, en hij wil helemaal niet in debat met andere leiders, hè, voorlopig. Met andere fractieleiders, partijleiders. Hij wil in uh, debat met Emiel Roemer. En dat was uh, twee jaar geleden ook. Alleen toen heette Emiel Roemer Job Cohen. Dat was toen de, de vijand, de draak die moest worden verslagen. En, ja, hij maar ik bedoel dus één eigenlijk in televisieprogramma's. Ik weet van veel programma's die ja. hebben hem gevraagd... samen met iemand anders. En daarvan ja. zegt hij nee oh nee, hij komt nee, alleen. Het, het klopt. Hij wil of alleen. Uh, hij wil zo laat mogelijk. Pas eind augustus, begin september. En als hij in debat gaat dan liefst in een soort premiersdebat. Dat komt er ook bij RTL, heb ik begrepen, met roer... Uh, met en uh, inderdaad, Roemer was ook de naam... en uh, de partij waar die vol de aanval op opende op dat congres. Is dat eigenlijk dodelijk uh, voor de andere partijen... dat hij het op zo'n tweestrijd lijkt te laten aan willen komen? Nou, dat is wel een, dat is wel een gevaar wat er, uh, wat er kan gebeuren. Je ziet uh, dat uh, bijvoorbeeld ter linkerzijde de PvdA altijd het argument... Eigenlijk het belangrijkste verkiezingsargument wat de PvdA eigenlijk al decennia heeft... is op het moment dat de verkiezingsdag nadert dat ze zeggen... jongens, kom nou naar ons. Hè. Jullie zijn misschien niet op alle punten met ons eens... maar wij zijn een grote, sterke partij op links. En uh, daarmee kunnen jullie voorkomen dat er weer een nieuw rechtskabinet komt... en zorgen dat wij de grootste worden. Nou, dat uh, zou voor de PvdA wel eens heel anders uit kunnen gaan pakken... op het moment dat de VVD nu zo nadrukkelijk gekozen heeft... om uh, Roemer uh, tot uh, vijand te bestempelen. PvdA en zien eigenlijk in alle verkiezersonderzoeken zijn communicerende vaten. Op het moment dat Roemer omhoog schiet, zal Samsung omlaag schieten. En, uh, en vice versa. Dus... Um, die kans bestaat wel. Is, is dat een groot probleem voor de PvdA? Nou, Ik zie het iets anders dan uh, Thijs, met respect voor uh, zijn analyse. Maar fijn, fijn. <laughs> ik, uh, nee, ik, ik denk eigenlijk dat uh, Rutte Leergeld betaald heeft twee jaar geleden. Hij heeft toen zo op de PvdA ingehakt... dat hij tijdens de kabinetsformatie daar niet, ja, niet meer terug is in een hok kon. En uh, die, die formatie van PaarS Plus ook daardoor is mislukt. En, en nu heeft hij ze misschien nodig? Nu ja, de hij heeft ze hard nodig. Ja, nu wilde ze weggelopen... Hij moet hopen dat hij genoeg uh, heeft aan de ChristenUnie en D66 en GroenLinks. Maar waarschijnlijk is dat niet zo. Dus hij kan de PvdA nog heel hard nodig krijgen. Dan is het wel slim om een beetje de staatsman uit te hangen... en alleen Roemer aan te vallen. Maar um, als we dan eens kijken naar die aanval van Buma... die hij op Rutte deed vorige week. PVV Light noemde die zelfs de VVD. Is dat dan een soort manier om te proberen uh, in die strijdje in te mengen, zeg maar? Nou ja, je zou dat wel kunnen zeggen. Ik heb ook begrepen, ik weet niet of dat inmiddels al definitief is... maar dat er sprake van is dat Buma op basis van de huidige peilingen überhaupt niet zou mogen aanschuiven... bij dat premieresdebat van RTL. Nou, dat is natuurlijk ongekend. Ja. Uh, de CDA, de grote machtspartij van Nederland... die gewoon niet mag meedoen aan het premieresdebat. Ja, en wellicht ook aan andere debatten wordt nog over gesproken. Ja, het is niet? overigens een wat betwistbaar argument... om maar puur naar de peilingen te kijken. Je kan ook kijken naar het aantal zetels of een soort gemiddelde nemen. Het is wel heel erg een dagkoers. Maar uh, ja, voor zowel Samson als, uh, als Buma zal de belangrijkste taak zijn... om in de komende maanden om in te breken eigenlijk op die, op die partijen partijen oh. uh, die vooraan staan. Max? Ja, ja, anders kom je bij de televisie... bij het zogeheten Smurfen-debat ja. terecht. Dat is een apart debat dan in de vooravond... wanneer heel weinig mensen kijken voor, voor de dierenpartij... en, de, en het CDA Brinkman. en Heerl Brinkman. En dat is heel vernederend, zou dat voor Buma zijn. En dan toch eens even naar de, de P van de A, uh, Max van Wezel. Want uh, de, Samson is daar de man, probeert heel sterk over te komen... maar het is ook wat onrustig daarachter, zeg maar. Nou, het is onrustig uh, bij de, in de, in de defensie. Van, van de PvdA voornamelijk. Uh, daar, daar heeft uh, iemand, namelijk Coco Lijn, de directeur van Klingendaal... ontdekt dat er opeens een miljard extra bezuinigd is... die eigenlijk niet duidelijk verantwoord wordt... in het verkiezingsprogramma van de PvdA. Er staat nergens, weet je wat we gaan doen? We gaan een miljard extra bezuinigen op Defensie. En dat gebeurt in de cijfers wel. En daar is nogal wat deining over. Ja, en ook ontwikkelingssamenwerking, toch? Wordt nu gezegd dat ze daaraan komen. Ja, ontwikkelings... dat eruit? Ja, ontwikkeling. Het flauwe daarvan is dat de PvdA dan heel erg protesteert... als het vorige rechtstreekse kabinet zegt... Uh, we laten de 0,8, geloof ik, was het voor ontwikkelingssamenwerking los. Dat wordt 0,7. Maar dat ze dat niet terugdraaien in hun eigen verkiezingsprogramma. Dus ze accepteren gewoon die bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking... waar ze eerst tegen geprotesteerd hebben. Ja, En tijdens Niemands Verdriet, denk jij dat dat voor, uh, voor langdurige geruzie in de partij kan zorgen? Nou, het is wel interessant wat er gebeurt. De Partij van de Arbeid was natuurlijk een partij... die traditioneel niet zijn hand voor een half miljardje meer of minder, of eigenlijk vooral minder bij defensie. Uh, er zijn nu een aantal mensen in de partij. Uh, naar verluid, uh, ook de belangrijkste defensiewoordvoerder Angeline IJsink, al heeft hij uh, ingebonden uiteindelijk intern. Uh, die zich echt verzet hebben tegen een plan om nog een miljard weg te halen bij defensie. Omdat ze zeggen, kijk, wij, uh, wij hebben als partij ook hoogdravende idealen op het gebied van vrede en veiligheid. Uh, bestrijding van piraterij, uh, stabiliteitsmissies in Afrika. Um, daar is afgelopen januari op een PvdA-congres nog een motie over aangenomen... met algemene stemmen over dat dat toch echt ook heel belangrijk is voor de partij. En ze zeggen, ja, als wij nu nog een miljard weg gaan halen bij Defensie... dan kunnen wij ook die idealen gewoon niet meer verwezenlijken straks. Want dan hebben we echt een uitgeklede krijgsmacht. Ik ja, wil ook even met jullie naar een hele ander uh, uh, iets wat wij waarnemen. De G500, de jongerenorganisatie, afgelopen zaterdag op bezoek bij de VVD-motie ingediend. Al haalden het niet, ze vonden het toch heel succesvol. Komend weekend gaan ze met een bus op alle momenten dat er gestemd wordt langs alle congressen. Wat, wat verwachten jullie, wat vinden jullie eigenlijk van deze stroming? Nou, ik vind het een hele. Ik vind het een interessante club. omdat ze ja, ze, ze, ze hebben duidelijk iets. Um, ze, ze zitten op iets. Ze hebben, ze hebben iets geraakt. Uh, het feit dat die partijen, met name die drie grote middenpartijen, uh, clubs zijn die uh, vooral op lijken te komen voor het belang van, uh, van oudere uh, werknemers, oudere, oudere burgers. Uh, ze hebben daar eigenlijk een beetje een, Ze hebben een hele klassieke methode gekozen. Hè? Dus niet een hip zoals het vroeger in de jaren 90 gebeurde. Een hippe netwerkclub die dan gezellig met elkaar uh, al feestend en borrelend de wereld proberen te verbeteren, maar gewoon langs de zaaltjes en daar proberen door middel van meerderheden inhoudelijk in te breken op die programma's. Ik ben met ze mee geweest een aantal een keer of twee twee weken geleden en daar zag ik dat het toch wel behoorlijk taai was voor ze, want die partijen waren, zijn, ja, er komen niet veel mensen, ze houden zich niet helemaal aan hun eigen regels en ze moeten, ja, het wordt nog behoorlijk knokken voor ze. Ik ben echt heel benieuwd wat er van terecht gaat komen aanstaande zaterdag. Max, wat, wat, wat, hoe denk jij dat de klassieke partijen hierop gaan reageren? Want ze zullen zich niet laten verrassen, maar toch, hoe gaan ze ermee om? Ja, ik ben zelf zo'n vreselijk babyboomer. Dus ik ben ook ik uh, niet helemaal, <laughs> maar je weet het best, Thijs. Uh, ja, ik ben daar ook in getraind hoe je dat doet. Hè? Thijs heeft dat beschreven in NRC in zijn artikel. Uh, je, je heet zo'n uh, club heel hartelijk welkom. Fijn dat er ook jongeren zijn en uh, zoveel idealisme <laughs> en vrijwilligerswerk. En ja, dan op het laatst ga je uitleggen dat dat echt niet kan. Dat, uh, Geld moeten afstaan voor hun bejaarden te huizen en zo en dat dat, dat dat er niet in zit. En, en dan, dan beloof je ze een mooie politieke toekomst binnen ja, jouw partij. Maar je verwerpt ja, zeker op den duur, hè, op termijn, maar je verwerpt wel hun moties. Maar dit was de klassieke reactie op jongeren binnen je eigen partij. Zij reizen als een soort circus door het land en doen toch overal stof op. Maar je moet toch als partij, je moet er wel iets mee. Dat heb je bij de VVD toch ook nog gezien. Zo. Ja, maar ik heb toch de indruk... Kijk, zij raken met uh, hun actiepunten. Ik heb daar zelf heel veel sympathie voor. Want uh, ik, ik geloof ja, inderdaad als dat... Ja, ook Ja, ik geloof inderdaad dat... Uh, Gaat als jou begint het ja. Ja, nee. ja, Heel veel begrip voor jullie generatie. Ja, ga je al. Nee, nee, maar er zijn natuurlijk inderdaad heel veel babyboomers... Die, die, die een huis hebben en nog een erfenis van hun ouders weer... en geld op de bank en de koopstompodes. Dus er kan best wat. Alleen, uh, ik, ik geloof wel dat... Uh, maar die mensen hebben daar natuurlijk ook hard voor gewerkt, hè? kan je zeggen. Ja. Ja, maar goed, het is oneerlijk verdeeld in Nederland. Dat is echt zo. Een heleboel twintigers krijgen geen vaste baan. Nee, oké, okay, maar, nee, okay, nee, maar dit is, het is de inhoud. Precies, precies, laten we dat niet doen. Alleen we even de, de, de, precies. 100 op de politieke ja, tegenaan. want ze gaan met de 800 man daarheen. Ja. En Max, ze komen aan met de bus. Ja. En ze zeggen, wij gaan moties indienen via afdelingen. We zorgen ja. het, en we gaan met z'n allen stemmen. Krijgen ze iets voor elkaar? Precies. Bijvoorbeeld nee. bij de PvdA. Ja. Nee, want dan komt de comma, denk ik. Van, dat gaat natuurlijk niet van de ene dag op de andere jongens. Dat moeten jullie nog leren. En uh, ja, zo, zo, zo word je ingepalmd. Ja, daar is niemands verdriet, denk je dat ook? Nou ja, ze hebben een tienpuntenplan gelanceerd. Hè, helemaal aan het begin uh, van hun oprichting. In april ergens was dat, maart. Uh, die G500 en uh, dat is, daar staan hele ambitieuze dingen in. Uh, in hè, met het terugbrengen van de staatsschuld. Uh, sowieso nooit meer dan, uh, dan 60 procent. Uh, ze willen uh, het ontslagrecht openbreken. Met een soort tussenkortdurend uh, uh, vast contract. Uh, ik was erbij dat ze daarover praten in, um, uh, in Amsterdam. Op een, uh, op een afdeling in Amsterdam. West, en dan zie je inderdaad dat er ja, behoorlijk wat, wat, wat verbaal geschud uh, tegenover staat. En vooral van mensen die ontzettend veel tijd hebben uh, uh, ja. om uh, te vergaderen... En, ja. en, en alle dossiers goed te je kennen. Je bedoelt de babyboomers. Ja. Ja. Nou, Net als bij de vakbeweging. Wie heeft er nou tijd voor? Babyboomers. Ja. Ja. Goed, dat gaan we zien he, dit weekend. Wij gaan jullie allebei hartelijk danken. Thijs Niemands verdriet van de Handelsblad en Max van Wezel van uh, Vrij Nederland. En wel plezier bij al die congressen dit weekend. Gedaan. Welke kiezen jullie uit trouwens? Ik ga naar de Partij van de Arbeid. Max Ik ga naar GroenLinks. Oké, daar spreken jullie weer. Dank jullie wel. Zeg het teamstra. Uh, Na regen komt zonneschijn. En ja. naar zonneschijn komt regen, staat hier niet. Maar, uh, <laughs> Ja, dat is ook wel weer een beetje zomer Daar hebben we het niet te vaak over. Hè. Vooral die eerste variant is veel leuker dat na regen zonneschijn komt. En ja, dat toch? zagen we vandaag. Hè. Dus de zon is weer gaan schijnen op de meeste plaatsen. Niet overal trouwens, want in, uh, in het noordoosten van het land daar viel het wat tegen. Uh, daardoor ook een behoorlijk groot verschil in temperatuur. 16 graden werd het daar in het noorden. Tot zo'n 23 graden plaatselijk in het zuidwesten. Dus dat is toch wel lekker. En dan uh, kregen we, als ik me herinner van gisteren, morgen zo'n tussendagje. En dan wordt het toch weer even lekker, of niet? Ja, morgen dan passeert er een uh, zwak warmtefront. En dat betekent veel bewolking. Uh, ook een klein beetje regen. Uh, in de loop van een middag lijkt het in het westen van het land een beetje op te knappen. Dat de zon er weer eens even doorheen breekt. Maar toch een bewolkte dag morgen op de meeste plaatsen. Uh, niet koud overigens. Uh, 18 tot uh, 22 graden. En dan komt de warme lucht onze kant op. En dat zullen we vooral uh, donderdag gaan merken. Dan is het gemiddeld zo'n 25 graden. Zeg maar 22 tot 27. Dat is toch wel even wennen, denk ik, uh, voor de meeste mensen... Ja. als we dat meemaken. Ja, zelfs hier. En ook snel weer ontwennen, toch, daarna? Ja, want uh, nou, dat valt op zich wel mee. Want ik ben toch iets positiever dan gisteren over het verdere verloop. Uh, de temperatuur die blijft op een wat hoger niveau. Komt wel weer iets lager te liggen, zo tussen de, 21, uh, zeg maar tussen de 20 en 23 graden. Uh, donderdagavond krijgen we dan een paar buien. En daarna dan wordt het dus weer een klein beetje ja, wat minder warm, zou je kunnen zeggen. Uh, kans op een bui ook wel af en toe. Maar toch gemiddeld gesproken, nou laten we zeggen, wisselvallig. Nou, wij zijn uh, al heel tevreden. Dankjewel. Dat was uh, het zomerdeel van de sportzomer. Nu de sport, we gaan naar het tennis. Uh, Venus Williams lag er al gelijk uit op Wimbledon. Serena Williams staat nu op de baan. Mark Brasser, hoe doet zij het? Zij doet het een stuk beter dan haar zus. Ze heeft de eerste set inmiddels gewonnen met 6-2. Belangrijk natuurlijk ook voor Robin Hazen. Dat zijn dag niet te lang wordt. Dat die maar moet wachten. En wachten, want hij speelt zometeen op deze partij. Of deze baan moet ik zeggen. Tegen Juan Martín del Potro. Ondertussen op het centerkoord Rafael Nadal tegen Thomas Bellucci. De Braziliaan. Die stond lang tegen de top 30 van de wereld aan. Nu afgezakt naar plaats 80. Maar het is een jongen die wel goed kan tennissen. Agressief speelt. Op een 4-0 voorsprong kwam tegen Nadal. Zelfs kans had om op 5-0 te komen. Een beetje een rush. Een roestig begin van Nadal, maar die heeft zijn draai inmiddels gevonden. Die heeft die twee breaks achterstanden die hij had, heeft hij ongedaan gemaakt. En hij staat nu nog wel achter met 4-3, maar hij serveert zelf om er 4-4 van te maken. Nadal komt heel langzaam op toeren, maakt in het begin van de partij wat foutjes, maar de foutenlast gaat naar beneden. En in de rally is hij weer, ja zeker als altijd, dus het wordt een moeilijk verhaal voor Thomas Bellucci. Hij staat nog wel met 4-3 voor op het centerkoord tegen Rafael Nadal. Tennis van Wimmelden blijven we uiteraard volgen. Ook in de komende uren van Sportzomer. En straks gaan we ook uh, kijken naar Amarantis, die scholengemeenschap, weet u wel. Die gaat opgesplitst worden. En de mbo-raad maakt zich daar zorgen over. En we hadden u afgelopen uur iets beloofd over de drukte in het Europees luchtruim. Het wordt daar steeds drukker. Luchtverkeersleiders willen daar iets aan doen. Aan het hoofd van die luchtverkeersleiders in Europa staat een Nederlander, maar die was nog even heel druk in overleg in Rome met al zijn collega's. Het was, was zo druk dat we hem niet te pakken konden krijgen in het luchtruimen. Hopelijk volgend uur, en dan gaan wij zijn oplossing horen. Te zorgen dat het allemaal veilig blijft in de lucht. Dat allemaal in het volgende uur van de Radio 1 Sportzomer. Tot zo.